Noem ik jou de schone diva van mijn dromen? Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een scheentje. Je hield me steeds met je belofte aan het leentje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel twintig andere T-Roomlovers had.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 Ja, ik ben belezerd.